Op 21 november worden ze weer uitgereikt. De Grand Prix Customer Media Awards 2013. De vakprijs van Customer Media bedrijven in Nederland en België... Uh, dit jaar is, het, uh, is de inzending groter dan ooit. Er zijn een kleine 150 cases ingezonden en de beste daarvan gaan op die dag strijden om de eer en de awards. Speciaal voor deze uitreiking heb ik mezelf alvast netjes aangekleed en maken we de komende weken een interviewronde langs verschillende genomineerden om te vragen wat er zo bijzonder is aan hun case. In deze verkiezing zijn natuurlijk vele grote bureaus weer aanwezig, de usual suspects eigenlijk. geinig is dat er ook nu een aantal kleine bureaus weer zijn... die minder op het netvlieg staan, maar die wel genomineerd zijn. Wij zelf zijn zo'n bureau met totaal spiel. Met onze koop keukentafelgids zijn wij genomineerd. En uh, collega klein bureau is in België, stapel magazine Makers. Dat is de heer Bart de Vlieger en Marlies Nachtegalen. Zij zijn genomineerd voor maar liefst drie awards. Dus wij gaan nu bellen met Bart en Marlies om te vragen wat zij goed hebben gedaan en waarom zij een award verdienen. Goedemiddag. Hoi. Hey. Goedemiddag. Zouden jullie iets meer uit kunnen leggen over de Case Amorre? De doelstellingen waren dus in eerste plaats ondersteunen van het merk Thomas Moor, wat nieuw was. Niemand kent Thomas More als, of kende Thomas Moor als een hogeschool, dus dat, dat moest in de markt gezet worden. Ja. Um, er moest iets gedaan worden aan het communitygevoel. Uh, je zit met die zeven campussen en studenten en docenten die elkaar eigenlijk niet kennen, dus er moest ergens gezocht worden naar een instrument om, om, om verhalen uit die campus te halen en, en te laten zien aan elkaar met wat de studenten en docenten bezig waren. Er moest heel wat strategisch worden geduid. er was een nieuwe missie en visie, dus ook dat komt aan bod. En uiteindelijk is het eigenlijk ook een strategische tool naar buitenuit om studenten en ouders te informeren over de mogelijkheden of de studiekeuzes die je hebt bij Thomas Moor. Oké, okay. en wat maakt het tot een goed blad? ik denk enerzijds, we zijn maar met een klein team, we kennen elkaar zeer goed. Bart is redacteur, ik ben vormgever en we kennen elkaar al een tijdje en we proberen toch wel tekst en beeld heel sterk samen te laten gaan, uh, wat een evidentie is voor magazines, maar dat niet in elke kantoor op die manier georganiseerd is dat je op parallele wegen samen zit te werken eigenlijk, op, op hetzelfde niveau. Ja. Um, en daarnaast, ...proberen we ook een beetje eigenzinnig te zijn in onze magazines. In die zin, wij kijken niet louter naar publieksbladen wat we voordien wel deden... ...maar we kijken meer en meer ook naar de independent magazines... ...wat sowieso wel ja. een beetje eigenzinniger is. En we proberen ja. dat een beetje toegankelijk te vertalen naar uh, magazines... ...die toch een beetje ja. net iets anders zijn. En we zijn er ja. nog altijd daar op zoek, maar dat is wat we proberen. Ja, want jullie hebben op jullie site ook dat jullie uh, magazines of media maken voor communities. Wat bedoelen jullie daarmee? daarmee? Maar ik denk als print nog relevantie heeft, dan is het op plaatsen waar er al een community is, um, een school bij uitstek of, of bedrijven of organisaties met een groot leerbestand. Ik denk niet dat je met print nog een community kunt creëren. Daar zijn andere media voor die daar beter voor geschikt zijn. En dat is wat we eigenlijk willen doen, verhalen met die community naar boven halen. Um, mensen in, echt mensen in beeld brengen, de mensen die de community maken. En, en daardoor, ja, de verhalen uithalen, dat is ook wat we hier doen. We hebben een Instagram-rubriek in het magazine waar we foto's van studenten naar voren halen. De naam van het blad is bedacht door studenten, er is een wedstrijd daar gekoppeld. En eigenlijk proberen we op zoveel mogelijk manieren um, ja, het verhalen van de studenten en van de docenten zelf naar voren te brengen. En dat is eigenlijk wat we proberen in al onze bladen Wij proberen heel menselijke bladen te maken, veel mensen in beeld ja. te brengen ook. Wat is, is de award die je het liefst wil winnen? Dat is heel duidelijk. We zijn geselecteerd voor het beste redactionele format, het beste design. Als we daar één van winnen, dan hebben we Dan hebben we ruzie, dat gaan we niet doen. Dus we gaan voor de beste creatieve... beste creatieve consumer, uh, customer magazine, ja. is dat zeker? Dankjewel voor het interview. Heel veel succes. Dankjewel. Bij de uitreiking en tot ziens. Oké, okay, dag. Jij ja, ook succes. Dag.